Twee uur het NOS Journaal Eva de Jong de verdreven Libische leider Gaddafi is opgepakt, zegt een woordvoerder van het nieuwe bewind in Libië. Volgens sommige berichten is hij omgekomen toen het konvooi waarmee hij de stad Sirte probeerde te ontvluchten werd beschoten door de NAVO. Volgens andere bronnen raakte Gaddafi aan beide benen gewond. Oud-minister Ali Erishi bevestigde dat Gaddafi is opgepakt tegenover Al Jazeera. Ik ben heel erg dat ze me niet in de ochtend van D.C. Het is only something that is and they're very, very confident. Volgens de Nationale Overgangsraad is Sirte na een kort laatste offensief gevallen. Om Sirte dat gold als een van Gaddafi's laatste bolwerken, is wekenlang fel gevochten. Buitenlandredacteur Kees Elenbaas zegt dat het niet gek is dat Gaddafi in Sirte zat. Daar komt hij vandaan en dat was natuurlijk zijn laatste basis in, in Libië. De meeste trouwe aanhangers, of ook aanhangers van hem... die uh, geen enkele kant meer op konden. Die konden niks anders dan hem nog, uh, nog steunen tot het laatste moment. Die zaten daar. Natuurlijk een logische plaats om je, om je daar dan te verbergen. Maar goed, na de val van Sirte, van, vanochtend eigenlijk... een aantal uren geleden, uh, uh, zijn de, de aanhangers van het, uh, van het Nieuwe de rebellen zijn begonnen om Sirte uit te kammen. Nou ja, de grond werd hem blijkbaar te heet... Onder de voeten. Hij heeft geprobeerd te vluchten en tijdens die vlucht is hij uh, gepakt. Volgens een ooggetuige zat Gaddafi verborgen in een gat in de grond en riep hij tot twee keer toe niet schieten toen hij werd ontdekt. Het hoofd van de Gaddafi-getrouwe troepen zou, hij, zou bij de beschieting van het konvooi om het leven zijn gekomen. In Tripoli is het nieuws over de gevangenname van Gaddafi met gejuich ontvangen, zegt journalist Gerbert van der A, die in de Libische hoofdstad is. Ik reed net uh, in een taxi uh, door, door de stad en inderdaad een uur geleden kwam het bericht dat Sirt was gevallen. Uh, maar inderdaad uh, een kwartier geleden uh, zei de taxichauffeur ineens van, uh, de, de, dat ze Kadassie hadden gepakt. En inderdaad uh, iedereen, uh, ja, zoals de bekende beelden, uh, iedereen begint nu weer in de lucht te schieten en uh, juichende mensen op straat. En uh, iedereen blij. Het is nog veel onduidelijk ook. is nog niet duidelijk of hij nou levend of dood is. En de NAVO en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen de vangst van Gaddafi ook nog niet bevestigen. Dan is er nog ander nieuws. De energierekening gaat volgend jaar weer omhoog. Grote energiebedrijven als NUON en ESSENT verwachten dat er zo'n 40 euro per jaar meer betaald moet worden voor gas en licht. Als een van de oorzaken wordt de kernramp in Japan genoemd. Ook het Duitse besluit om te stoppen met kernenergie draagt bij aan de prijsstijging. Verder heeft de onrust in de Arabische landen invloed op de olieprijzen... waaraan de gasprijs is gekoppeld. Een gemiddeld Nederlands gezin betaalt nu zo'n 1900 euro per jaar voor energie. In december stellen de energiebedrijven de definitieve tarieven vast. Het weer vanmiddag afnemende buigheid, steeds meer zon. Morgen is het zonnig en net als vandaag een graad of elf. in het weekend, s'nachts vorst aan de grond. ANWB ah, verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Knobentburgerveen en Hoogmade 5 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer van Amsterdam naar Den Haag redt het beste om via de A44. Andere kant op, dus richting Amsterdam, is er ook een ongeluk gebeurd. Tussen Leidsendam en zoeterwoude rijndijk staat 6 kilometer, maar hier is de weg weer vrij. En op de A10 West naar Zaanstad staat voor de Koentunnel 4 kilometer. Bij Rotterdam een ongeluk op de A20 richting Gouda. Bij Rotterdam Centrum staat 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Ik wil in het midden.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 meld je aan op 6minuten.nl van de Nederlandse Hartstichting. Schwartzkop feliciteert DA met de uitverkiezing tot het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland 2011.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 Voor een 7-nachten Fjordecruise van 749 euro... gaat u naar uw reisagent op HollandAmerica.nl. Schwartzkopf en DA hebben daarom iets te vieren. Alleen vandaag en morgen bij DA op alle schwartzkopf producten 1 plus 1 gratis. Vriendelijk bedankt. Het NOS Radio in journal Lucela Carasso. Goedemiddag, vijf minuten over twee. U hoort het, alle nieuwszenders uh, berichten op dit moment over Libië. Een extra Radio 1 journaal in verband met de ontwikkelingen daar. Klein uur geleden kwamen de eerste berichten dat Gaddafi gepakt is. En ongeveer een half uur geleden kwam het eerste bericht dat hij mogelijk zelfs overleden is. Maar er is een hoop... Onduidelijkheid, de berichten buiten over elkaar heen. Allerlei mensen van de Nationale Overgangsraad die met mededelingen komen. Gelukkig hebben wij Kees Elebaas, die probeert daar een, een duidelijk beeld uit te krijgen. Kees van de buitenlandredactie, wat zijn de laatste berichten? Nou ja, inderdaad, van allerlei kanten wordt, komt nu het bericht naar voren dat, dat Gaddafi zou zijn eh, gedood. Dat, dat wordt door diverse eh, zenders wordt dat nu eh, gemeld. Maar ook eh, allerlei eh, naasten van Gaddafi die zouden zijn eh, opgepakt eh, tegelijkertijd rondom die vlucht of het oppakken van, van Gaddafi zelf. In de eerste plaats hebben we dan zijn zoon, eh, Mutassim. En dan zijn veiligheidschef, waar Bertus Hendricks het eerder in deze uitzending al over had, uh, Abdullah al-Senoussi, uh, als ik het goed uh, uitspreek, die zou ook zijn opgepakt. Dan een andere manier die we toch wel kennen van allerlei uh, televisiebeelden, uh, dat ze was, is de... de de meneer die het woord heeft gedaan voor uh, Gaddafi... toen hij al uit beeld was verdwenen. Dan hebben we het over Moussa Ibrahim. Die zou ook gepakt zijn bij het, uh, het, het centrum van, uh, van Sirte in de buurt. Uh, en dan... Um Abdul Hakim al-Jalil, de commandant van de 11e brigade... die uh, verklaarde tegenover het persbureau uh, Reuters... dat hij ook de stafchef van, van Gaddafi-strijdkrachten uh, heeft gezien. Dat wil zeggen zijn lichaam. Uh, hij was dood. Dan hebben we het over Abu Bakr, Jonas Jabbar, als ik het goed uitspreek. En hij liet weten aan uh, Reuters, ik heb hem met mijn eigen ogen gezien... en liet ook een foto zien van, uh, van het gedode, de, de gedode stafchef van uh, Gaddafi. Ja, en dat zou dan het enige beeld van diegene zijn. Want verder zijn er nog helemaal geen beelden beschikbaar. Nee. Alleen persbureaus die melden dat ze foto's hebben gezien van strijders die daarbij in de buurt waren. Maar dat is het enige wat we op dit moment hebben gezien. We hebben het nog niet met eigen ogen gezien. En ook niet op internationale uh, uh, netwerken. Op nee, dat is natuurlijk wel iets uh, belangrijk. iets. De NAVO zegt dat ze het ook nog aan het uitzoeken zijn. Dat dat wel even tijd kan, uh, in beslag kan nemen. Hans-Jaap Melissen, onze verslaggever, is hier ook binnenkomen hollen. Hans-Jaap, jij ja. hebt uh, de afgelopen maanden ontzettend veel tijd doorgebracht in Libië. Ik heb daar ook je best moeten doen om uit alle berichten voortdurend uh, de waarheid te destilleren. Wat, uh, wat is jouw indruk van wat er nu gaande is? Ja, die waarheid die zoals het cliché wil in een oorlog altijd het eerste slachtoffer is. En ik heb ook in, niet alleen in Libië, maar in vele oorlogen waar ik geweest ben geleerd dat sommige berichten die too good to be true vaak inderdaad uh, too good to be true zijn en dus niet waar zijn. En dat was mijn eerste gedachte toen ik dit nieuws hoorde, uh, dat het niet waar was. En, en, en waarom? Want het kan natuurlijk is, Omdat best dat, het dat wordt inderdaad. Opgepakt. Uh, te goed uitkomt op dit moment. Uh, juist in die eindslag omzetten... zo'n groot bericht naar buiten gooien... waardoor de mensen die nog aan het vechten zijn voor Gaddafi... gedesillusioneerd raken. Ja, daar hoeven we niet meer te vechten. Want als de grote basis is opgepakt... dan kunnen wij ook al de wapens neerleggen. dus gewoon propaganda om te, te, mensen te, uh, te overtuigen... van over leg je wapens neer. Het heeft geen zin meer, want iedereen is er dan mee gestopt. En we hebben Gaddafi al. En, en, uh, en de overgangsraad heeft natuurlijk... heel veel van dat soort tactieken gebruikt... Even in herinnering roepen, we zijn het maar weer gauw vergeten. Maar toen eh, net eh, Tripoli aan het vallen was... was ineens Saif al-Islam, een van zijn belangrijkste zonen... en mogelijk plaatsvervanger, eh, opgepakt met nog een zoon. Dat was allemaal niet waar, bleek al gauw. Maar toen had wel de halve wereld het al gemeld. Eh, was er al vreugde om geweest. En wat er vooral al gebeurd was, is dat bepaalde Gaddafi-getrouwen toen de strijd hebben opgegeven. Een belangrijke commandant in de buurt van Brega, wat oostelijke... waar toen ook nog front was, die stopte er toen mee. Dus het had effect. Je kunt dit soort dingen naar buiten brengen... En, uh, terwijl het dan gewoon niet waar is. Maar... Ja, ze, ze, ze enorm aan geloofwaardigheid verliezen. Maar voor mij hebben ze niet zo heel veel geloofwaardigheid meer overgehouden... naar al die uh, meldingen. Als dit natuurlijk niet waar ik is. Ik wou net zeggen, deze maar, tactiek kan je één keer uh, toepassen wellicht... maar dat zal een enorme nou, schade... Nee, maar uh, de, de recente geschiedenis heeft dus laten zien... dat zij het een aantal keren konden toepassen. Nee, maar toepassen. ik bedoel ja. over Gaddafi. Ja. Oh, want dit is maar de maar Kaddafi, eerste keer dat ze melden dat ze ja. Gaddafi hebben... en, en, is, en dat uh, hij dood en is. En een ander heel simpel feit is dat al die rebellen hebben allemaal een telefoon bij zich met fotomogelijkheid. Dus er moeten, als hij is gepakt, natuurlijk foto's van zijn videomateriaal wellicht ook. En dat zou je dan natuurlijk heel gauw naar buiten zien komen. En ik denk dat uh, voordat... Dat er is, geloof ik het gewoon niet. Ja, er komt nu net het bericht binnen dat uh, Abdel Jalil, de, de leider van de overgangsraad, dat hij binnenkort op televisie uh, verschijnt. Dat er ieder moment van hem een toespraak gehouden kan worden voor de natie, zoals ze dat dan uh, zeggen. Zeg jou dat nog iets? Of, of kan hij het daar net zo goed gaan ontkennen? Wat hier allemaal het afgelopen uur is uh, nou, gezegd nou, uit ik, Libië? Wat, wat, zou, wat, wat handig is in deze toch chaotische situatie ja. is. als hij op tv zou verschijnen en dan de eerste beelden zou tonen. Eh, een, een, in vergelijking met hoe het met Saddam ging... Uh, we got him, het beroemde moment van Paul Bremmer... De, de Amerikaanse gezant voor Irak... toen hij ja, dat kon aankondigen. En uh, volgens mij waren er toen ook al meteen beelden van... Uh, Saddam die op tandartsbezoek bezoek leek, hè? er werd in zijn mond gekeken, met een lampje geschenen... we keken of ze, of zijn, uh, nou, of gezond was. Ja, daar waren beelden van gemaakt. Verschil misschien dat dat de Amerikanen waren. En nou, dat... maar de techniek is alleen maar beter geworden. dus. En daar beschikken de, de Libische opstandelingen ook over. Ja, die over. kunnen net zoals ik mijn reportages vanuit Waarden ook aan door zijn. Dan kunnen ze die foto's uh, ook in Tripoli krijgen bij de overgangsraad uh, bij zo'n persconferentie. Dus, ja als ze het nu echt zeker willen laten zijn voor de hele wereld waar iedereen toch een beetje nu aan twijfel is dan moeten ze dat gewoon doen heel simpel goed ja, eerst dan we zien uh, dan geloven ja. hans jaap melissen belangrijke relativering uiteraard we gaan even naar tripoli want daar is de journalist gerbert van de a gerbert um, eerst zien dan geloven is hier de teneur in de studio hoe, hoe is dat om jou heen in tripoli Ja. ik. Ik, ik ben nu op bezoek bij een, uh, een, uh, een vriendin die ik al een paar jaar ken. En inderdaad, die heeft dat ook een beetje van, nou ik, ik weet niet of dat het waar is hoor. Uh, misschien wel, maar misschien ook niet. En inderdaad, eerst was het dat hij alleen in zijn benen was geschoten. En uh, daarna kwam het bericht door dat hij dood uh, is. Um, dus inderdaad, uh, mensen zijn al wel feestend de straat opgegaan het afgelopen uur. Maar, maar inderdaad, of dat het echt zeker is... Er zijn nog wel twijfels over. Maar mensen willen het graag geloven dat het waar is in ieder geval. Ja, hans -Jap? Ja, ik, ik probeerde net ook al met mijn uh, vrienden en bekenden in uh, Tripoli te bellen. Toen kreeg ze niet eens te pakken omdat het telefoonverkeer heel moeilijk was. Uh, ik neem aan omdat mensen daar elkaar uh, heel druk aan het uh, bellen zijn. En ja, dat het, het blijft natuurlijk heel moeilijk uh, om dit zomaar te geloven. En ik wou nog zeggen, ook net... Ik vertelde over hoe dat ging met de val van Tripoli. Dat was natuurlijk niet zomaar dat het toen naar buiten ging. Het was echt een heel groot plan gemaakt van hoe gaan we dat aanpakken. Ze krijg, hè, dus een overgangsraad krijgt zelfs advies. Tenminste, daar kun je van uitgaan. Uh, van buitenlandse PR-bureaus. Die gespecialiseerd zijn in uh, propaganda. Nou, daar kun je heel veel geld mee verdienen. Wat voor tactieken kunnen wij gebruiken naast gewoon met een geweer op iemand schieten? Hoe kun je ook winnen hè, in de oorlog? En dat kun je dus ook via de media doen. En dat, zo, dat, met het is van dat was een, een, dat onderdeel van het grotere plan... hoe kunnen we Tripoli overrompelen? En ja, nu is men precies vandaag bezig met het afronden van, van zitten, om, om daar de boel uh, op te rollen... Ja, ik heb altijd gezegd, kijk, natuurlijk kan Gaddafi in uh, zitten. zitten. Ik, zou, ik zou het alleen buitengewoon onnozel vinden. En ik heb ook altijd gezegd, het zou, hij heeft ook het recht om iets onnozels te doen uiteraard. Of iets heldhaftigs. Maar meestal zijn dit soort figuren niet zo heldhaftig dat ze in de vuurlinie gaan zitten. En uh, maar ja, laten we, ik ben echt ontzettend ja, benieuwd. Het dat, dat zijn wij <laughs> allemaal. Uh, Gerbert, uh, in, in Tripoli, wat Hans Jaap zegt... die, die overgangsraad die heeft zich van uh, alle mogelijke tactieken uh, bediend... de afgelopen tijd om maar uh, die strijd te winnen. Wordt word er uh, de mensen die jij spreekt... Er ook zo tegen de overgangsraad aangekeken... van ja, hoge zeven, die hebben wel meer spelletjes gespeeld... Um, nee, niet echt. Er wordt vooral tegen de overgangsraad aangekeken dat ze weinig daadkrachtig zijn. En dat het uh, geen goede politici zijn die uh, daar de leiding uh, hebben. En uh, dat ze veel te veel dingen roepen waar ze later weer spijt van hebben. En de huidige premier Djibril, uh, die heeft ook gezegd dat hij zou gaan aftreden als Sjirt was gevallen. Maar wie dan de nieuwe premier gaat worden is volstrekt on onduidelijk. En die nieuwe overgangsregering zou er ook al weken geleden zijn, maar die is er nog steeds niet. Dus ja, hier begint iedereen een beetje het gevoel te krijgen van, uh, ja... Uh, de islamisten heb je ook nog, die, die lijken nu een beetje de, de sterke factor aan het worden te zijn. Abdul-Hakim Belhart en uh, Ali Sal Salabi... Um, ja, het is, het, is, het is heel onduidelijk allemaal. En inderdaad, die overgangsraad eh, maakt er wel een beetje ja, een potje van. Dus er zouden betere mensen zijn om het land te leiden in de wat er, ook opvalt, wat er ook opvalt is dat er ongelooflijk veel woordvoerders zijn van die overgangsraad. Uh, ik zei het al, de luisteraar merkt het afgelopen uur. De berichten buiten over elkaar heen. Even naar Kees Elebaas hier in de studio. De buitenlandsredacteur die al, alle berichten um, op een rijtje zet. Kees, wat zijn de laatste dingen die gezegd worden vanuit Libië, Libië over Gaddafi? Nou, wat we... In ieder geval uit, de, uit de, de, de golf aan berichten kunnen distilleren. is dat de berichten over de dood. en de gevangenneming van Gaddafi. dat die uh, een afkomen van de, de militaire raad van Misrata uitsluitend van de Militaire Raad van Misrata... dat zijn degenen die hebben gezegd... Eh, een van die commandanten heeft gezegd... Dat, eh, eh, dat Gaddafi in een hol gevonden zou zijn... en, en dat hij had geschreeuwd niet schieten, niet schieten. Eén van de andere commandanten is degene geweest... die met het bericht is gekomen dat hij zou zijn gepakt... tijdens eh, de beschieting van zijn konvooi door eh, NAVO-vliegtuigen. Maar tegelijkertijd dus... dus Nogmaals, dat onderstreep, het komt van de Militaire Raad van Misrata. Ja, Onder en, en als... de Libische officials... Ja. En de NAVO, die uh, zeggen nu met redelijk grote nadruk dat ze de, die berichten niet kunnen bevestigen en dat ze niet kunnen nagaan of het daadwerkelijk zo is dat Gaddafi is gevangen ja, genomen en, of gedood. Hans-Jaap ja. Melissen, jij trekt nu een gezicht van, ja, zie je Misrata, uh, ja, daar, de, daar Misrata, ga je al met nee, de geloofwaardigheid. Ja, nou, dat zijn, ik weet een beetje iets over Misrata en ook de militaire raad van Misrata. Ik kan me daar ook iets bij voorstellen dat het niet waar is, laat ik het maar zo formuleren. Want wat, wat zijn dat voor mensen? Nou, het zijn mensen die in ieder geval wel heel zwaar gevochten hebben... om hun eigen stad uh, te bevrijden, met steun van de NAVO. Mensen die een grote rol opeisen trouwens in het nieuwe Libië. Oh, juist omdat ze zo uh, geleden hebben en veel gedaan hebben... Uh, voor de bevrijding van het land. Want ze zijn dus ook meegegaan naar Tripoli om daar te vechten. Ze zijn, waren, de bevrijding of uh, de aanval op zitten... stond onder leiding van de jongens van Misrata eigenlijk. Hoewel je ook kunt zeggen dat het dagelijks niet helemaal duidelijk was wie nou de leiding had. Daardoor werden er ook heel veel slachtoffers gemaakt. Uh, friendly fire, op die manier. Zeg maar, dat je je eigen mensen raakte. En ja, <laughs> het, ik vind het wel een... Het is een bijzondere dag, maar het is nog steeds een dag die kan eindigen... met de beroemde zin, de, de berichten over mijn dood zijn erg overdreven. Uh, en dat we zo misschien uit door, toch door nog door Gaddafi een, op een, een syriisch tv-station. Want dat heeft hij natuurlijk steeds berichten laten horen. Kijk, als je terugkijkt naar hoe... Gaddafi was natuurlijk al, voor die val van Tripoli, een tijdje uit beeld... Uh, we zagen hem niet meer op die compound... of in een gek golfkarretje naar het hotel met die journalisten rijden... Uh, heeft toen gekozen om zich ergens schuil te gaan houden... waar hij van dacht dat het veilig was. Ik heb daarbij altijd de conclusie getrokken... Nou, dat doe je dus niet in Tripoli, dat doe je dus ook niet in Sert. Misschien is Benghazi nog wel de allerveiligste plek... want dan ga je het laatste zoeken... omdat dat zo'n anti-Kadaffi plek is. Maar... Um, wat, wat, wat meer in de verwachting steeds lag... was dat hij naar het zuiden van het land zou zijn gegaan. Een desolaat gebied waar je ook vluchtmogelijkheden hebt. Naar buurlanden waar hij ook uh, ja, of bevriend mee was. Of in ieder geval waar hij bevriende militaire groeperingen stuurde, uh, steunde. Niet altijd trouwens leuk voor de, de, de, de, de, de regimes die er zitten. Maar, dus daar zitten. Dus daar zou hij enige sympathie uh, hebben kunnen krijgen nog. En, en dus ook een, een mogelijkheid tot toevlucht. En wat ook steeds blijkt, of je nou kijkt naar Osama... Of Mladic uh, en Karadic. Ja, die had natuurlijk een, een mooie vermomming... waardoor die een beetje kon opereren. Maar mensen, en Saddam ook niet te vergeten... Je bent gebaat bij een soort eenzaamheid dan. Want dan heb je zoveel mogelijke verraders anders om je heen. Als je dus nu met je hele entourage daar gaat zitten in zit... Um, en, en zwaar gebombardeerd de hele dag. Ja, ik vind dat steeds een beetje een raar verhaal. Ja, aan de andere kant kan natuurlijk wel de dag komen. en het moment aanbreken dat Gaddafi opgepakt wordt. Ja, dat neem ik aan altijd. Ja. Maar dat hoeft niet vandaag te zijn. <lacht> nee, dat hoeft niet vandaag te zijn. We, we hadden het er al over. Dat wacht die dag ook altijd. Dat dit een, een, een strategie zou kunnen zijn ja. dus om CERT um, um, um, um, uh, helemaal in handen te krijgen. Ja. Maar als dat zo is, Hans Jaap, wat, nou, wat dat doet wel... dat met het imago van, van dit geheel mensen oh, in Libië? Kan ze toch geen fluit schelen? Dat zou, ja, dat is zou dat ze... zo? nee, natuurlijk niet. Dus het gaat ze om wat nu belangrijk is in, in, in Libië is dat dat land bevrijd wordt. Dat Sirte valt, dat Beni Walid echt schoongeveegd is. En want we hadden uh, Gerbert zei net ook vanuit Tripoli van ja, de, er zou een nieuwe interimregering aantreden al enkele weken geleden. Dat hebben ze uitgesteld tot na de val van Sirte na de val van Benny Walid, Het hele land moest bevrijd zijn. Dan kunnen we praten over een nieuw Libië. Dat was de nieuwe teneur in die uh, overgangsraad. Nou, dus dat is wat ze per se willen. Kijk, we zien allemaal beelden hier ook van, van juichende strijders. Uh, maar ja... Hans Jaap weet vooralsnog beter. Nee, maar ik weet uh, niet beter, maar ik, ik denk dat het nee, wel verstandig nee, bedoel, is. Om, verstandig om een is beetje te terughoudend uh, te zijn. Nee, dat is, het, beelden, uh, want het is de meest absoluut. simpele oplossing. Absoluut. Dat is, uh, zolang wij die beelden niet hebben gezien van Gaddafi, gevangen, dood of levend... dan uh, is er inderdaad niks bevestigd. Wij gaan naar uh, Chantal van der Kruis. Zij is Belgisch, ze heeft <coughs> lang in Libië uh, gewoond. Wil graag terug, uh, terug en uh, schreef ook een boek. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag, mevrouw. Ja, zit u ook alle berichten over uh, Gaddafi in Libië uh, op de voet te volgen? <laughs> inderdaad. En kunt inderdaad. u er chocola van maken, wat er aan de hand is? Ja, volgens mij hebben ze die inderdaad wel te pakken gekregen. Er was volgens mij geen andere oplossing voor hem dan, uh, ja. Ik, maar het verbaast me wel dat ze een cirte... Uh, opgepakt zouden hebben. Ja, ja dat, ik... dat zei Hans-Jaap-Melissen net ook al, want dat is niet heel aannemelijk dat hij nou juist daar zou gaan zitten. Ja, langs de andere kant kan je zeggen: kijk, in Siste, als je die parlementsgebouwen daar ook ooit gezien hebt, dan is het best mogelijk dat hem daar een, een serieuze schuilplaats had voor hem en zijn zonen natuurlijk. Maar toch verbaasde het me. Ik had hem eerder in Sepa of zo zien opduiken. Maar goed, het is blijkbaar in geworden. Ja, hoewel het, zoals onze verslaggever Hans-Jaap Melissen net zei... het ook heel goed een onderdeel kan zijn van de strategie van de overgangsraad... om uh, de aanhangers van Gaddafi te demotiveren... en te zorgen dat certe in handen komt van, uh, van de overgangsraad... Van, van de opstandelingen, de tegenstanders van Gaddafi... en dat ze hem dan morgen uiteindelijk helemaal niet blijken te hebben. Dat is natuurlijk een mogelijkheid, maar dat geloof ik dus eerlijk gezegd echt niet. Nee, en waarom niet? Kijk, Gaddafi moet de een of de andere dag opduiken. Ja. En naar een ander land gaan, dat kan hem niet. Als hij opduikt, welke, mogelijkh welke mogelijkheden heeft hem om te ontsnappen? Geen. De enige mogelijkheid, en daar heb ik van begin af aan gezegd, dat is ofwel zelfmoord, ofwel wordt hij doodgeschoten. Zelfmoord past niet bij Gaddafi. Dus... Hij Goed. wordt doodgeschoten en ze hebben hem eindelijk gevonden. Ja, we, we wachten nog uh, op die bevestiging met de beelden ja, waar we het eerder al over hadden. Ja, u, u heeft zes jaar, als ik me niet vergis, ja. uh, gewoond in Libië. Is, is, zou het oppakken van Gaddafi voor u een moment zijn om weer terug te gaan? Want u wil graag terug? Ja, ja absoluut. Van het moment dat uh, het blijkt dat de overgangsregering een nieuw bewind kan vormen, dan vertrek ik. Ja, en, en waar gaat u dan wonen in Libië? Uh, terug in Tripoli. Terug in Tripoli, ja. en, en, en heeft u contact met de mensen daar? Ik heb nog contact met de mensen, maar vandaag natuurlijk niet, want de nieuws is nog te recent. Straks zal ik daar wel iets meer over weten, maar nu momenteel niet. Maar ik had daar nog regelmatig contact mee. Goed, Chantal van der Kruijs. Voor u dus ook een, een belangrijke dag. Een moment is ja, ja. Gaddafi wel of niet gepakt. Voor u belangrijk om terug te gaan uh, naar Libië. Dank voor uw reactie. Chantal van der okay, Kruijs was ja, dat ja. vanuit uh, België. Hans-Jaap Melissen? Nou, ja, ze spreekt over, over uh, Sitte en, en het parlementsgebouw. Hè. Kijk, uh, Gaddafi heeft van zitten van een, van een beetje slordig vissersdorpje... een, een stad gemaakt van ongeveer 100.000 inwoners. Daar, daar ook parlementszittingen te laten plaatsvinden. Daar grote gebouwen voor te hebben neergezet. Kijk, het enige wat nu nog in mijn hoofd uh, speelt... is dat hij daar ook, en, en misschien wel een soort... ze hadden het ook over Tripoli steeds... dat daar ondergrondse schuilplaatsen waren. En Ik ben in die tunnels op, in bab -Sazia geweest... He, van, zijn, van zijn complex in Tripoli. Uh, nou, die tunnels vond ik wel vrij beperkt eigenlijk. Ja, misschien had hij dan in zit in wel iets gebouwd... Waar, waar hij van dacht van, nou, daar kan ik veilig zitten... en op het moment dat ik moet vluchten uit Tripoli... ga ik daar zitten. Dat, dat zou dan, uh, dat zou, als hij daar echt is opgepakt of gedood... Dan, dan zou het zoiets moeten zijn. Want je zou ook kunnen denken, want hij is al een maanden voor de val van Tripoli verdwenen... Nou, dan moet hij daar heel onzichtbaar zijn binnengekomen... zich heel lang hebben gehouden en dan nu ineens uh, de straat op of zo. Ja. Goed, we zonder... gaan even kijken hoe de middag tot nu toe verlopen is... voor de mensen die net inschakelen. Zo uh, rond kwart over één bereikten ons de eerste berichten... over gevangenenschap van Gaddafi. Zo meldde een verslaggever van de BBC deze geruchten vanuit Tripoli... En die waren haar verteld door iemand van de Nationale Overgangsraad. Een NTC-official heeft me verteld dat most of CERT is nu. Liberated and that mopping up operations are going on. He said that he had heard those rumors that Colonel Gaddafi was in a convoy trying to flee the city of Sirte as well. He could not confirm Nee, nog niet bevestigd. Dat is een belangrijk woord deze middag. Gaddafi zou dus vanuit Sirte geprobeerd hebben om met een convoy te vluchten, maar de woordvoerder van de overgangsraad wist dat niet zeker. Natuurlijk is het de diepe wens van de nieuwe overheid en de Liby bevolking dat Gaddafi gepakt wordt zegt de verslaggever van de BBC. Obviously that is the fervent wish of the new authorities here and the fervent wish of Libyans who would desperately like to see uh, the, the fugitive leader, uh, the hated dictator captured. But at the moment I have to say it is just rumors, but I think you can hear probably around me uh, some of those noises of, of celebration as the reach Tripoli. Ja, dat zijn maar geruchten verteld, maar ondertussen is op dat moment in Tripoli duidelijk te horen dat strijders al feest vieren. En even later vertelt de Libische minister van Immigratie van de Overgangsraad dat hij wakker gemaakt werd met het nieuws dat Gaddafi gewond en gepakt is. En ze wekten me op, uh, brengen me het goede nieuws dat uh, Gaddafi himself, uh, was en zijn uh, well uh, spokesman. Um, and they uh, confirmed that to me. I spoke to not just one of them, uh, to two of them, and they uh, told me uh, uh, that the tyrant himself was captured and he was injured. Uh, I don't know whether his injuries are recent um, or uh, they're all. But they uh, confirmed it to me and those people uh, that I've um, been in contact with them. Ja, twee verschillende strijders hebben aan deze Libische minister van Immigratie bevestigd... dat Gaddafi gepakt is en gewond geraakt is, eh, dat zegt hij. Alleen, zo vertelt hij, ik weet niet hoe ernstig de wonden zijn. Eh, ook de woordvoerder Moussa Ibrahim van Gaddafi zou gepakt zijn. Ja, helaas, de informatie vanuit Libië is niet geheel goed gestroomlijnd. Dus wij zitten nog de hele tijd te kijken wie zegt wat, wie moeten we geloven. Kees Elubaas is daar vanmiddag ook mee belast... met de, de bergberichten die komen uit Libië. Kees, wat, wat zijn de laatste berichten? Uh, nou ja, ik denk dat een belangrijk moment wat er, wat er zo aan zit te komen... dat is dat de leider van de Nationale Overgangsraad, Mustafa Jalil... die gaat de natie toespreken. Dat is zojuist aangekondigd. Weten we dat dan ook zeker? Of dat soort toespraken ook wel eens aangekondigd nou, ik, en ik denk dat je mag aannemen dat de aankondiging van dat hij gaat spreken dat dat in ieder geval uh, zeker is um. Dus dat zou een belangrijk moment kunnen zijn. waarin er uh, ja, dingen uh, bekend worden gemaakt aan, uh, aan, aan het Libische volk. Dus uh, daar, daar moeten we zeker even attent op zijn uh, in, de, in de komende tijd. Maar nog steeds ge geen beelden? Nog steeds geen beelden. Het is wel zo dat een van de commandanten. die daar uh, bij de gevangenneming van uh, uh, Gaddafi betrokken zou zijn geweest. Uh, die. Uh, het gaat om Abdel Majid Mlekta, als ik het goed uitspreek. die zegt dat uh, Gaddafi die ook, behalve in zijn benen, ook geraakt was in zijn uh, hoofd. Er uh, was een, uh, werd veel geschoten op het moment dat hij uh, gepakt werd. Hij, deze man zegt ook, deze commandant, dat hij wel degelijk uh, foto's heeft... en beeldmateriaal van wat daar op dat moment gebeurd is. Maar, zegt hij, uh, hij wil dat op dat moment uh, uh, nog, nog niet bekendmaken. Dat doet hij blijkbaar in overleg met, met andere commandanten. Dat is een verklaring die hij heeft afgelegd tegenover het, uh, het persbureau... Uh, Reuters. Verder wordt er gemeld dat, uh, we hadden het al eerder over die, die rebellengroep uit, uit Misrata die betrokken zou zijn geweest bij de gevangenneming uh, uh, van Gaddafi, die zeggen dat het uh, lichaam van Gaddafi uh, onderweg is naar Misrata. En ondertussen Komen zien we hier ook een uh, binnen? foto binnenkomen. Uh, met het zwaar bebloede uh, hoofd en het lichaam van Gaddafi. Ja, wij zitten met... even te kijken, hè, want dat is op oh. nrc.nl. Hans-Jaap Melissen komt mee. ook even, even bij ons. We zitten nu met z'n drieën achter de computer naar die foto te kijken. Hmm. Um, kan je hem weer voor je halen, Kees? Nou, blijft natuurlijk net je mee. Ik, ik zag halen. hem even en, en even die, die, die foto hem, toonde he? zeker gelijkenis met een, een wat verwilderde Gaddafi. Bijna net zo verwilderd als Saddam er oh. toen bij uh, zat. Hè. Bij zijn. Gevangeneming. Je zult het net zien. En nu laat het ja, techniek omgeving. He? Hans Jaapje kan ook even bij mij komen kijken. Hier zien wij een foto. Acht van dertien. Er zijn dus 13 ja. foto's gemaakt, kennelijk. Uh, ja, Zeg jij het maar, is dit Gaddafi? En nou, is dit een echte foto? Los van dat er heel veel mensen ontzettend handig zijn met Photoshop. Uh, en als we er even vanuit gaan dat het hier niet gebeurd is, dan, dan lijkt mij dit wel mogelijk dat dit Gaddafi is. Of zijn. Tweelingbroer, maar in ieder geval dit is een foto van een man met bloed op zijn gezicht. Uh, zijn schouder, daar, daar hangt een, ja, een jas overheen, maar die is ook doordrenkt met bloed. Dat is iemand die, in ieder geval, of zelf zwaar gewond is. of bloed van iemand anders over zich heen heeft gehad. Daar moet je ook altijd voorzichtig mee zijn of ja, hij het zelf hangt, is. Ja, hij hangt tegen iemand aan. tegen ja, het dus is, been ja, van iemand, volgens ja, mij? Ja, en het lijkt of die op een. Ik, wat ik zo zie, want hij ziet buitenlucht ook. Oh, volgens mij is die, wordt hij op een pick-up truck of zo geheest. En dat was een normaal vervoermiddel voor gewond altijd. Dus. Goed, nou voor de mensen die op dit moment luisteren en de computer bij de hand hebben op uh, niet alleen nrc.nl maar ook op nos.nl staat de foto inmiddels, ik zou zeggen, uh, kijk en oordeel zelf. Het is een ongelooflijk spannende middag met berichten uit Libië. Gaddafi opgepakt, eh, Gaddafi overleden, nog niet bevestigd. De NAVO zoekt het uit, Amerika zoekt het uit. Wij gaan door met het Radio 1-journaal op deze zender. We gaan er even uit voor het nieuws van half drie. Daarna zijn we terug met Kees Elemaas, Hans-Jaap Melissen... en ongetwijfeld nog meer mensen over de situatie in Libië. Radio 1, het NOS-journaal. U hoort het al, uit Libië komen steeds meer berichten dat de verdreven leider Gaddafi is overleden. De Arabische tv-zender Al Jazeera was een van de eersten die het meldde. We're now hearing from Al Jazeera sources that Colonel Gaddafi has been killed in the city of Sirte. We understand that the former Liby Libyan leader has indeed been killed inside Sirte as the NTC fighters were trying to take uh, that city. We understand there was an attempt to flee by a convoy there and there are reports that he was indeed killed as that convoy was trying to leave. Tegen half twee vanmiddag maakte het nieuwe Libische bewind bekend dat Gaddafi was gearresteerd. Het konvooi waarmee hij de stad Sirte probeerde te ontvluchten zou onder vuur zijn gekomen te liggen. En daarbij zou hij aan beide benen gewond zijn geraakt. Volgens sommige berichten was Gaddafi ook geraakt aan zijn hoofd. En overleed hij kort na zijn arrestatie aan zijn verwondingen. Ook de commandant van de Gaddafi-getrouwe troepen zou om het leven zijn gekomen. Gaddafi's zoon Mutassim zou in Sirte zijn gearresteerd. De arrestatie en het overlijden van de ex-dictator zijn nog niet bevestigd. Vanochtend meldde de Nationale Overgangsraad dat Sirte... na een kort laatste offensief is gevallen... om Sirte dat gold als het laatste Kadhafi-bolwerk is wekenlang gevochten. Premier Rutte zegt dat het geweldig is dat Kadhafi is opgepakt als de berichten kloppen. Correspondent Kisha Hekster sprak Rutte in Moskou... waar de premier op bezoek is zijn eerste reactie dat het geweldig nieuws is, inderdaad onder het voorbehoud dat het waar is, want dat werd net nog even gezegd is dus niet bevestigd, dat de Nederlandse regering blij is als het is dat Gaddafi is opgepakt en dat zij graag willen zien dat Gaddafi in Den Haag berecht zal worden. Rutte hoopt dat de verdreven Libische leider, als die nog leeft... wordt uitgeleverd aan het internationaal strafhof in Den Haag. Rutte sprak vanochtend in Moskou met president Medvedev. Ook die gaf een eerste reactie op het nieuws... over de mogelijke arrestatie van Gaddafi. Medvedev zei dat het Libische volk over het lot van Gaddafi moet beslissen. De Russische president hoopt dat de vrede snel terugkeert in Libië. Er zal op korte termijn een verklaring komen... van Abdel Jalil van de Nationale Veiligheidsraad over Gaddafi. En dat meldt de Libische staatstelevisie. Tot zover uh, het belangrijkste. De nieuws terug naar Lucera. Aanweb verkeersinformatie: de A29 Bergen op Zomer richting Rotterdam is bij Rotterdam Zuid afgesloten na een aanrijding. Een lange file ook na een aanrijding op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopenburger, Veen en Hoogmade 8 kilometer, tussen Roelovarens, en Hoogmade zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden vanaf Knopenburger, Veen via Sassenheim en Wassenaar of de A44 en de N44. A16 Breda, Rotterdam voor het knooppunt De 2 kilometer. De rechter reishok is daar dicht, daar staat een auto stil. A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Door aanrijdingen is de N207 Bergambacht-Lisse... in beide richtingen dicht tussen Waddingsveen en Boskoop. De N212 Woerden-Vinkeveen is in beide richtingen dicht... tussen Woerden en Kokengen. De N405 Woerden-Wilnes is bij Wilnes in beide richtingen dicht... en ook dat komt door de aanrijding. U luistert naar een extra Radio 1 journaal. Wij zijn hier vanmiddag op de zender in verband met de ontwikkelingen in Libië. Ik zeg het nog maar een keer. Rond kwart over één kwamen de eerste berichten dat Gaddafi is gepakt. Rond kwart voor twee kwam de eerste melding dat hij is overleden. Er kwamen vervolgens veel twijfels. Het kon allemaal niet bevestigd worden. De NAVO zocht het uit, Amerika zocht het uit. Nou, we hoorden van Kees Edebaas, onze buitenlandredacteur, vlak voor half drie... dat er uh, een, een tv-toespraak aanstaande is van de leider van, het, uh, van de overgangsraad... En wij zagen een paar minuten geleden de eerste beelden, de eerste foto van Gaddafi op nrc.nl verscheen. Die staat nu ook op onze site nws.nl. Kees met daarop te zien, uh, Gaddafi bebloed tegen iemand aanhangend. Ja, inderdaad, zwaar bloedend. Hij heeft duidelijk een, uh, een, een, een grote hoofdwond. Hij ligt met zijn hoofd tegen het dijbeen van iemand aan, maar het ja, zijn hele shirt of wat, wat zou het zijn? Een, een gevecht nu daaronder, dat zit uh, totaal onder het bloed. Een, een, een lege blik in de ogen. Ja, dat ziet er heel slecht uit. Dus dat, dit zou toch kunnen betekenen dat die eerdere berichten... die we steeds binnen hebben gekregen, dat die, uh, dat die wel degelijk kloppen. Maar zijn... is, is het lastig wel met het internet. We weten niet waar uit... de foto's vandaan komen, wie ze gemaakt heeft. Uiteraard, maar we hebben eerdere berichten... dat uh, een van die commandanten van de, van de Misrata-groep... Uh, ...Abdel-Majid Mlekta... ...dat hij tegenover Reuters had gezegd... ...dat hij erbij was uh, toen Gaddafi die, die schotwond had... ...dat hij daar foto's van had genomen... ...maar dat hij op dat moment nog niet bereid was geweest... ...om, dat, uh, om, om die beelden uh, kenbaar te maken... ...om die de wereld in te sturen... ...maar dat is dan nu blijkbaar uh, wel gebeurd. Bovendien komt van een woordvoerder van de rebellen... ...van die, uh, uh, van die, die groep uit, uit Misrata... ...de commandos uit Misrata. Dat het lijk van Gaddafi onderweg is naar Misrata. Um, er is door hun gezegd dat er zware gevechten zijn geweest in Sierten rondom een, een, een flatgebouw, een, een complex van appartementen. Daar werd eerst nog heftig verzet uh, geboden. Daarbij zou Gaddafi dus uh, fataal gewond zijn geraakt. Ja, mag ik je even aanvullen? De NAVO komt nu met een uh, mededeling dat uh, lucht, uh, lucht, hoe zeg ik dat? Dat de NAVO-procaderaarie. Uh, Gaddafi militaire voertuigen vlakbij Seerte heeft aangevallen vanochtend. Dus dat, dat zou daar dan ook wel weer bij passen. Dat zou daar dan ook wel bijpassen bij passen, inderdaad. Want er is eerder uh, de, door die misrata rebellen gemeld... dat die gewond zou zijn geraakt tijdens een bombardement... door NAVO-vliegtuigen van het convooi waarin die vluchten... Uh, die twee dingen spreken elkaar dus tegen. Misschien is er gevochten in een, in een complex. Heeft hij daarna geprobeerd weg te komen. En is er gebombardeerd door de NAVO. In ieder geval. daar wordt door die mensen uit Misrata gezegd. Dat hij, dat hij daarbij dodelijk gewond is geraakt. Dat zijn lichaam op dit moment onderweg is naar Misrata. Ja, en uh, het komt nu ook net binnen. Ze zeggen daarbij dat dat naar een geheime locatie is... dat dat lichaam wordt gebracht. En dat doen ze om veiligheidsredenen. Dat zijn de berichten uit Libië. We zijn in afwachting van uh, de toespraak... dus de tv-toespraak van de leider van de overgangsraad. Geeft ons de gelegenheid om te praten met Arie Slop van de ChristenUnie. Goedemiddag. Goedemiddag. U was hier eigenlijk uh, voor het programma van de EO... maar dat is vervallen in verband met deze ontwikkeling... In, uh, in, in Libië. Wat, wat is uw eerste reactie? U heeft net ook even het, het beeld gezien, de foto van een bebloede Gaddafi. Ja, toen ik hoorde dat hij uh, opgepakt zou zijn, was dat natuurlijk uh, geweldig, uh, Niels. Want daar zitten we nu al een behoorlijke tijd uh, op te wachten. Uh, alles wijst er nu ook op dat hij ook daadwerkelijk is opgepakt... maar ook dat hij overleden is. Uh, uh, nou, het is natuurlijk goed, nieuws voor het volk van Libië die ook hierop gewacht hebben en die allemaal erg onzeker waren... ook vanwege het feit dat hij nog steeds niet opgepakt was... Ik had het persoonlijk mooier gevonden als hij uiteindelijk ook gewoon voor de rechter had kunnen uh, verschijnen, net naar het naar strafhof had kunnen uh, gaan. Maar dat zit er natuurlijk nu niet meer in als we nu toch echt de berichten doorkrijgen dat, uh, dat hij is omgekomen bij uh, zijn arrestatie. Ja, en de NAVO zou daar dus ook een rol bij hebben gespeeld. Uh, slag om de arm, want dat moet allemaal nog uh, natuurlijk later goed verteld worden door de NAVO. Uh, valt dat binnen de opdracht van de NAVO? Als ze dat convoy van Gaddafi gebombardeerd zou hebben? Ik vind dat wat lastiger. Laten we maar eens even afwachten wat er nu daadwerkelijk gebeurd is. Want je ziet ook dat de berichten zich nu wel in een razendsnel tempo vermenigvuldigen en dat het soms ook heel lastig is. Dat bleek ook al net even uit de reconstructie die u samen probeerde te geven om het ook allemaal wel bij elkaar te krijgen. Uh, maar kijk, het, het, het nieuws van nu is natuurlijk dat Gaddafi gepakt is en zoals het er nu naar nou uitziet dat hij uh, waarschijnlijk uh, overleden is. Uh, dat biedt wel heel veel duidelijkheid ook naar de mensen in Libië... maar ook uiteraard daarbuiten. Ja, Ik begrijp dat u uh, niet, niet te veel vooruit wil lopen... niet nu al wil oordelen over de NAVO... maar die rol van de NAVO, is dat wel iets... waar u als kamerlet, Kamerlid zo meteen goed op gaat letten... wat daar gebeurd zou zijn vandaag? Nou ja, wij hebben natuurlijk uh, in de afgelopen uh, maanden... in de Kamer ook regelmatig gesproken... over de eigen bijdrages die Nederland uh, zou leveren. En dat luisterde wel, nou ja, wat je wel en niet uh, aan... aan, aan, aan daden zeg maar zou willen zien, ook in, in zo'n land. Dus het is ook niet meer dan logisch... dat als we straks ook echt horen wat er gebeurd is... dat we wel met elkaar ook een beoordeling zullen moeten geven van... nou, paste dit ook binnen het mandaat wat men had? Maar ik vind dat eerlijk gezegd voor dit moment niet zo uh, interessant. Uh, Gaddafi is gepakt, uh, dat is heel erg goed nieuws. Maar wel heel jammer dat hij uh, niet meer voor de rechter uh, komt... want dat had ik uh, eigenlijk wel heel erg fijn gevonden als dat wel gebeurd was. Goed, Arie Slop van de ChristenUnie. Ik dank u wel voor uw uh, eerste reactie op al het nieuws dat komt vanuit Libië. Uh, Kees Elenbaas, ik kijk even naar jou. Heb jij, heb jij nog berichten die uh, nu binnenkomen? Nou, De NAVO die heeft uh, inderdaad bevestigd dat een, een, een aantal van hun vliegtuigen... Uh, twee militaire uh, voertuigen hebben aangevallen... In de buurt uh, van, van Sirte, dus de plaats waar, uh, uh, waar, waar Gaddafi uh, is uh, gepakt... Um, maar ze bevestigen niet, uh, of ze kunnen niet bevestigen, dat dat de voertuigen uh, waren die, um, die Gaddafi uh, vervoerden. Um, maar de details daarvan die, die zijn dat ze ja, vanochtend om rond half negen um, daar een aanval hebben, hebben uitgevoerd. Dus dat zou weer. Uh, dat zou weer overeenkomen uh, met uh, de berichten die we hebben ge gekregen van de, van de commando's uit Misrata. Die vertelden dat uh, Gaddafi gewond was geraakt tijdens een NAVO-bombardement op het konvooi waarmee hij probeerde te vluchten. Ja, er wordt ondertussen feest gevierd op de straten van, van Seerte. Ook in Tripoli veel blijdschap, maar natuurlijk ook veel mensen die eerst uh, willen zien de beelden, de foto's uh, en dan geloven. Wij horen op de achtergrond het uh, verslag vanuit Seerte dat wordt gedaan door verschillende internationale televisiestations. Ik begrijp dat wij uh, nu aan de telefoon hebben de heer Tabouli van de Libische ambassade in Den Haag. Good afternoon, Mr. Tabouli. Good afternoon. Um what is your latest news from Libya? What is uw laatste nieuws uit Libië? Eh uh, the latest news I, I have received from uh, Misrata uh, some uh, revolutionaries assured me that uh, Gaddafi is dead and uh, they are coming with his body from Sirte uh, to to Misrata. Uh, about 50 kilometers now uh, east of Misrata. Ja, ik, ik, I translate, ik vertaal het even. Hij heeft gehoord vanuit zijn contacten uit Misrata, die hebben hem verzekerd dat uh, Gaddafi wordt overgebracht op dit moment um, uh, vanuit Seerten naar Misrata. En what, what does this news mean to you? Wat betekent dit voor u? Of course, it is a very great moment. We are very, very much relieved. Uh, we are very happy. Uh, uh, to share our libyan people uh, they're uh, they're happy uh, this is the moment we are waiting for now the uh, th those who who gave their lives uh, should rest in peace now uh, after uh, everything they they need uh, uh, is achieved libya is free now ja, het is een groot moment, een belangrijk moment. Uh, hij is opgelucht, uh, vertelt meneer Tabouli. Blij, dit is het moment waarop wij wachten. De mensen die hun leven hebben gegeven voor de strijd in Libië... kunnen nu uh, in, in vrede rusten. B er is hier en daar nog wel twijfel of het waar is. Uh, hij, het is hem verzekerd dat het zo is. Maar de vraag is natuurlijk toch... Uh, zit, heeft hij al beelden gezien, bijvoorbeeld de foto... Uh, die op internet circuleert, did you see... Any pictures of the body of uh, Gaddafi? I've seen now a picture on uh, Al Jazeera, yeah, and uh, yes, it is his his picture. Ja, hij heeft ook één foto gezien en hij, hij is er zeker van dat dat is Gaddafi. Um, u vertelde net dat hij naar Misrata wordt gebracht vanuit Sirte. Uh, waarom is dat? You told us he's brought from uh, Sirte to Misrata. Why is that? Why Misrata? because the those who captured him are from the uh, one of the Misrata brigades uh, which was fighting in Sert. Ja, want uh, degenen die hem hebben gepakt die uh, die komen vanuit Misrata, dus die nemen hem nu mee daar naartoe. Weet u wat er dan vervolgens gaat gebeuren met zijn lichaam? Do you know what is going to happen with his body? I don't know. I think he should be uh, he should uh, be uh, transmitted to to the NTC uh, authorities. En dan, ze will decide wat ze met with his body. Ja, hij weet het niet. Waarschijnlijk wordt zijn lichaam overgedragen aan de Nationale Overgangsraad. Die, die zal dan beslissen wat er gebeurt met het lichaam van Gaddafi. Waar wij net over spraken in deze uitzending. Wat is de rol van de NAVO geweest vandaag, um, meneer Tabuli? Uh, do you do you know what the role of the NATO was today? Were they involved in this action? Um, I heard in the, in the news that they are uh, they were involved. They they uh, they attacked the uh, convoys which uh, ran away from Cert. So it, it is, I think, a crucial crucial role for the NATO. Mm. Otherwise, maybe they can manage to escape. Ja, hij heeft het op het nieuws gehoord, berichten dus uit de media, dat de NAVO een cruciale rol heeft gespeeld. Um, wat denkt u, hoe zal er uh, door bepaalde groepen tegen Gaddafi worden aangekeken? Zou hij een, een martelaar worden? Is there a possibility, um, like Gaddafi wanted, that he will become a martyr for, for some Libyans? After this, uh, after after these uh, atrocities, and after this uh, la huge number of of innocent people, children, old elders, women, after this, the uh, uh, rape of of uh, women, uh, daughters uh, uh, in front of their families, uh, no, nobody will uh, consider him as dead. Dat zal niet gebeuren, zegt hij, na dit alles, na al die uh, onschuldigen die zijn omgekomen: vrouwen, dochters die zijn omgekomen voor de ogen uh, van de familie. Um, wat verwacht u dat er nu, nu in Libië gaat gebeuren de komende dagen? What do you expect is going to happen in in de komende dagen? We should go forward to, uh, to continue on, on this uh, transitional. Uh, um... Period uh, to uh, to have uh, uh, the new government to go on to on the uh, on the democratic uh, process as it as it it was uh, planned on the uh, the roadmap. Ja, we gaan door met de overgang naar een uh, democratische regering... zoals we dat uh, ons hadden voorgenomen. Ik dank u hartelijk voor uw eerste reactie uh, op het nieuws vanuit Libië. I thank you very much, Mr. Tabouli. Thank you very much. En uh, meneer Tabouli is van de Libische ambassade in Den Haag. Hij zegt dus dat hij blij is opgelucht. Een groot moment. Hij heeft gehoord, bevestigd gekregen van de strijders van Misrata... dat Gaddafi is omgekomen vanochtend bij gevechten bij Sirte en dat zijn lichaam nu wordt overgebracht naar de stad Misrata. Zal daarna worden overgedragen aan de Nationale Overgangsraad. En zo zei hij, dit is het moment waar wij op wachten. De mensen die hun uh, leven hebben gegeven, die kunnen nu in rust zijn. Uh, Jan Eikelboom is hier. Onze verslaggever van, uh, van Nieuwsuur. Uh, ook veel in Libië geweest de oh. afgelopen tijd. Ja. Uh, ja, Er was eerst wat twijfel. De twijfel lijkt, lijkt nu toch om ja. te slaan in ja, het lijkt, Gaddafi. Het lijkt, is het lijkt echt waar te zijn. Gepakt en overleden. En er is zelfs een foto. En die foto die lijkt. Op Gaddafi, daar zal natuurlijk nog adoptie moeten plaatsvinden. Uh, hij zal nog echt moeten worden geïdentificeerd. Maar wat mij opviel aan de foto, je ziet dat hij een hoofd, hoofdwonde heeft. Maar de, de contouren zijn nog wel goed te onderscheiden. En wat de, deze meneer van de ambassade ook zegt. Dit is Gaddafi, ik herken hem meteen. En het, uh, ik moet zeggen, dan is dit wel echt een historische dag die we vandaag, die we vandaag meemaken. Het einde van 42 jaar dictatuur van Muammar Gaddafi. Ja, en hij wordt overgebracht naar Misrata. Ja. Um, strijders van Misrata ja. zouden hem gepakt hebben met behulp van de NAVO. Ja, de, uh, we dat... moeten het nog goed reconstrueren. Ja. Maar is, is dat logisch? Zijn dat de mensen die ja, uh, achter dat hem zijn, aan zaten? Dat zijn nou, de, de strijders van Misrata zijn ja. de tough guys. Uh, dat zijn uh, de helden van de Libische revolutie geworden. Die hebben niet alleen eerst Misrata uit een uh, hopeloze uh, omsingeling... Uh, Misrata leek te vallen. De strijders vanuit Misrata hebben het beleg doorbroken... en zijn vervolgens opgestoomd. Hebben een buitengewoon belangrijk aandeel gehad in de, in de val van Tripoli. Zijn eind augustus vanuit Zee de Tripoli binnengevallen... Uh, uh, uh, en uh, zijn daarna ook doorgegaan met vechten en uh, ook in Beni Walid en in Seert hebben zij het voortouw genomen in de strijd tegen de laatste restanten van dat regime van Muammar Gaddafi. En uh, zij zijn zeg maar de helden, de de, de de grote jongens van die van van die libische revolutie. Maar uh, zij eisen die plek ook wel een beetje op en dat leidt ook wel tot wrijvingen met strijders uit andere delen van het land. De, de, de rebellen uit het Nafusa-gebergte, de strijders uit Benghazi die uiteindelijk niet wisten door te breken... er zijn wel spanningen tussen die verschillende groepen. En die vertalen zich ook politiek over de vraag van... wie moet nou precies de leiding krijgen in het nieuwe land, in het nieuwe Libië... maar wie moet ook de leiding krijgen van de nieuwe krijgsmacht. En daar eisen die strijders van Misrata wel om... eigenlijk al meteen na de val van Tripoli een belangrijke plaats voor zichzelf op. En, en nu en hebben ze dus ook niet, iets in handen. Ook, en het is dus ook niet, niet, niet, niet verwonderlijk dat zij de buiten even mee terugnemen naar Misrata. Ja, want nu en, hebben ze iets in en, ja, handen om ja, hun macht te, ja, nou, te vestigen. In ieder geval nog een keer aan het volk te kunnen laten zien van... wij zijn de jongens die het land hebben bevrijd. Ja, ja en dat het daarom niet eerst naar Tripoli gaat, ja, het lichaam. Ja, wat ja. natuurlijk ook Ja, Maar gaat natuurlijk gekund. wel naar Tripoli toe. Ja, uiteindelijk wel. Ja, ja en uh, Hans-Jaap Melissen en ook eerder Leo Quarte uh, Libiekenner, kenner die zeiden, toch opmerkelijk als dit allemaal waar is... dat hij nog in Seerden zat, of, of misschien weer in Seerden Ja, zat. iedereen ging er eigenlijk vanuit dat uh, Gaddafi ergens in het zuiden zat, in het grensgebied... tussen ja, Algerije, Niger, uh, Tjaat... beschermd door de Touareg. Dat is een stam die aan zijn kant is blijven staan... die hem uh, loyaal is gebleven. Dat blijkt dus niet het geval. Hij uh, zat... In zijn, geboorte, in zijn geboorteplaats. En je kunt zeggen dat hij eigenlijk gewoon woord heeft gehouden. Want je herinnert je nog wel aan... Dat vanaf het begin van de revolutie heeft Gaddafi gezegd... vanaf het begin van de opstand, ik zal strijden tot de dood. En dat is uiteindelijk precies wat er is gebeurd. Hij is niet gevlucht, hij is bij zijn troepen gebleven... en uh, is dus uiteindelijk zelfs ook in de, in, de, in de vuurlinie terechtgekomen. Dus hij is die operaties aan het front... direct met zijn eigen mannen blijven coördineren denk ik, is wat we mogen concluderen uit het feit dat hij in Sirte is, uh, is gepakt. Het heeft mij verrast, moet ik zeggen. Goed, en met jou velen. Jan Eikelboom, dank, dankjewel. U luistert naar een extra uitzending van het Radio 1 Journaal. We zijn de hele middag op de zender in verband met het nieuws vanuit Libië... dat uh, Gaddafi is opgepakt, overleden is. Op dit moment wordt overgebracht van Sirte naar Misrata. Er is uh, behoorlijk wat verwarring over de rol van de NAVO... bij uh, deze actie tegen Gaddafi en zijn uh, vertrouweling. We gaan contact leggen met Chris Ossendorf, onze correspondent in Brussel. Ik hoor dat wij op dit moment... Uh daar geen contact mee hebben. Nou, dat krijgen we zo meteen. Ook in okay. Brussel zoeken ze uit wat er gebeurt. Kees Elebaas, onze buitenlandredacteur. Uh, Kees, wat zijn jouw laatste berichten over uh, de betrokkenheid van de NAVO? Nou, de NAVO die heeft inmiddels uh, inderdaad bevestigd dat ze die aanvallen hebben uitgevoerd. vanochtend uh, rond half negen. Uh, dat is uh, bevestigd door uh, de kolonel uh, Roland Lavoy. Van het hoofdkwartier van de NAVO in, in Napels, in Italië. Die zegt dat zij eh, inderdaad eh, twee hebben gevuurd op twee voertuigen die deel uitmaakte van een groter konvooi... wat in de buurt uh, aan, de, aan de buitenkant van Sirte uh, uh, rondreed. Ze willen niet uh, uh, bevestigen dat Gaddafi bij die aanval is, uh, is gevangen genomen of uh, omgekomen. Maar ze geven ondertussen dus wel toe dat hun rol waarschijnlijk heel nadrukkelijk is geweest. Want ze hebben wel degelijk... Uh, de, waarschijnlijk dat konvooi waar hij in zat of in werd weggevoerd uh, gebombardeerd. Ja, en ik, ik, we spraken net met Ari Slop van de ChristenUnie en uh, ik vroeg aan hem... past dit binnen het mandaat van de NAVO? Hoe schat jij dat in? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat wel een stapje verder is dan in, in eerste instantie uh, uh, was afgesproken het, het, het mandaat van de NAVO. Maar we hebben in onze uitzendingen in de, in de loop van de afgelopen maanden al vaker over dat thema gesproken. En daarbij ook geconstateerd dat dat mandaat in, in de loop uh, uh, van de gevechten in Libië behoorlijk is opgerekt. En misschien wel over, totaal over de rand is gegaan. Maar goed, niemand maakt zich daar eigenlijk grote zorgen over. Het, het belangrijkste doel was, uiteindelijk uh, uh, de, de val van, van Gaddafi. Nou ja, dat is uh, nu inderdaad gebeurd. Ja, Jan Eikoboom, wat, wat is jouw indruk van de rol van de NAVO en, en het mandaat wat ze hebben? Ja, dat, dat, wat, wat net wordt gezegd, dat klopt natuurlijk volledig. Resolutie 1973 was er puur om de burgerbevolking te beschermen. En de NAVO is meer en meer gaan fungeren als de luchtmacht van de rebellen. En, uh, want als je Resolutie 1973 letterlijk zou uitleggen, dan zou dat in dit geval hebben betekend dat de NAVO aan de kant van de bevolking van Seert had moeten staan... en uh, juist de, de aanval van de rebellen had moeten afslaan. Omgekeerde is natuurlijk gebeurd. en uh, da Daar maakt men zich in, in, in Libië natuurlijk niet druk over. Maar het heeft natuurlijk internationaal wel enorme repercussies. Want de Chinezen en de Russen... die al met moeite hadden ingestemd met deze resolutie... die hebben gezien dat uh, er absoluut niet is gebeurd wat is afgesproken... Die uh, hebben daaruit de conclusie getrokken dat zij een soortgelijke resolutie voor een land als Syrië nooit zullen steunen. Dus dat heeft er wel toe geleid dat, uh, dat dat oprekken van dat mandaat... dat er in Syrië niet zal worden ingegrepen door de internationale gemeenschap. Ja, dus, dus er zal ook nog wel veel over nagepraat worden... over deze actie vandaag denk, van de NAVO. Ik denk dat er in de internationale voorraad nog heel lang... en ook door, door juristen over zal worden nagesproken. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om, om, om juridische interpretaties. En de interpretatie die uiteindelijk door de NAVO is aangehangen... is van, ja, Gaddafi was als persoon een grote bedreiging voor, voor de bevolking. Dus dat legitimeert het uit de wegruimen van, uh, van Gaddafi. Ja, we hebben het over de rol van de NAVO. Inmiddels hebben wij contact met onze correspondent in Brussel, Chris Ostendorf. Uh, Chris, wat wordt er vanuit Brussel gemeld over de betrokkenheid van de NAVO vandaag... bij de actie tegen Gaddafi en zijn getrouwen bij Sirte? Hier in Brussel zijn ze heel erg voorzichtig, ook bij de woordvoering van de NAVO. Die verwijzen eigenlijk naar Napels, want Napels is het centrum van waaruit die luchtaanvallen uh, in Libië worden gecoördineerd. Uh, en vanuit Napels wordt op dit moment iets heel uh, precies bevestigd, namelijk dat er vanochtend uh, aanvallen zijn uitgevoerd door een NAVO-vliegtuig. Aanvallen waren gericht tegen voertuigen en daarbij wordt nadrukkelijk gezegd dat waren uh, gewapende voertuigen, oftewel militaire voertuigen... voertuigen in ...in Libië uh, van pro-Kaddafi-troepen... ...die ook militaire operaties aan het uitvoeren waren. En er wordt nadrukkelijk bij gezegd... ...deze uh, voertuigen uh, vormden een duidelijke bedreiging van de burgerbevolking. Ja, En, en past het bij de NAVO om zo'n beetje omvloerster er, eromheen te praten... ...en niet met foto's te komen van, van de dood van Gaddafi? Nou, los van of die foto's op dit moment al beschikbaar zijn bij de NAVO... en ze zeggen hier nadrukkelijk, we zijn het dus nog aan het uitzoeken... Nou, wat er precies gebeurt. moeten ze gebeurde. even op nos.nl kijken, maar goed. Ja, maar goed, de NAVO is een andere organisatie. Bovendien, die doen dat natuurlijk ook zo precies... omdat de NAVO zich te houden heeft aan een mandaat. En het mandaat is heel duidelijk... de NAVO mag alleen de burgerbevolking beschermen. Dat is natuurlijk uh, gedurende de operatie steeds opgerekt. De NAVO heeft steeds aanvallen gerecht, gerechtvaardigd en gezegd... dit lijkt wel een aanval op uh, troepen van pro-Kaddafi-troepen. Uh, uh, troepen. Maar dit valt wel degelijk binnen ons mandaat... dat we die burgerbevolking moeten beschermen. Dus ook hierbij is steeds de vraag, hebben ze nu Kaddafi willen doden... of hebben ze gewoon een uh, convoi van militaire voertuigen willen uitschakelen... zonder te weten dat ze daarbij bij Kaddafi zouden kunnen raken. Nou, die vraag is zo precies. Die willen ze bij de NAVO op dit moment nog niet beantwoorden. Chris Ossendorf was dat vanuit uh, Brussel. Na drieën zijn we terug met het Radio 1-journaal. We hebben één foto van een uh, zwaar gewonde Gaddafi. We hebben een heleboel verklaringen van mensen die zeggen dat hij gepakt is, overleden is. Maar we hebben ook een heleboel verklaringen van mensen die zeggen wij kunnen het niet bevestigen. Komende uren hopelijk meer duidelijkheid op Radio 1. Tot zometeen. Interessante gasten Cultuur is ontstaan, omdat mensen blijft leven Wij leven allemaal in blessuretijd Prikkelende vragen Maar hoe is het om in een mislukt stuk te staan? Ja, natuurlijk vreselijk Het laatste cultuurnieuws Het volgende station is Ramse Shaffi Zonegrens Recensies Wat is dit grappig? Wat is dit leuk? Opium Geweldig gewoon Het cultuurmagazine van Radio 1 En je moet luisteren, je moet luisteren Live vanuit Carré Radio 1 Elke zaterdag tussen half drie en half vijf Luister dan! Het nieuws van alle kanten